Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het blijft onrustig rond de Amerikaanse president Biden. Steeds meer belangrijke partijgenoten zeggen dat ze hem eigenlijk niet zien zitten als presidentskandidaat. Ze zijn bang dat hij Donald Trump in november niet kan verslaan. En dan heeft Biden nu ook nog eens corona, vertelt correspondent Ryan Hermelijn. Allemaal slecht nieuws. De Republikeinen hier zeggen al de hele tijd... Uh... Biden is zwak, Trump is sterk. Uh, dus ja, hij, hij, hij slaat hier geen goed figuur. Uh, dus dat is echt heel erg, uh, het stapelt zich op voor de president op dit moment. Echt rustig uitziek is er voor Biden waarschijnlijk dan ook niet bij. Uit een peiling van een persbureau blijkt dat bijna twee derde van de democratische kiezers vindt dat Biden uit de verkiezingen moet stappen. In Parijs is een automobilist op een terras ingereden. Daarbij is één iemand om het leven gekomen, zes anderen raakten gewond. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De bestuurder reed te hard en had gedronken. En ook de bijrijder was onder invloed. Vuilnisophalers en medewerkers in de milieustraat krijgen zelfverdedigingsles. Omdat ze steeds vaker te maken krijgen met agressie. Dat schrijft het AD. De krant schrijft dat medewerkers te maken krijgen met schelpartijen... en aanvallen met pepperspray. De club voor afval en reinigingsdiensten zegt dat soms zelfs de politie wordt ingeschakeld. Bijvoorbeeld bij het ophalen van afval op bepaalde plekken. De deurwaarden op bezoek krijgen voor een boete die je eigenlijk helemaal niet hoeft te betalen. Dat overkwam Hans uit Amsterdam. Hij kreeg in totaal negen parkeerboetes die de gemeente allemaal zou intrekken. Maar ondanks die toezegging bleef er eentje liggen. Met deurwaarderbezoek tot gevolg. Daarom ging ze vrouw verhaal halen bij de gemeente. Ik ben niet boos, ik ben gewoon pislink. En dat denk ik al drie dagen. Dit is echt een kwestie van uh, de computer C's no. Een systeem eigenlijk wat de mensen aan het overroelen is. De wethouder heeft inmiddels een excuses aangeboden en zegt dat dit nooit zover had mogen komen. Het weer nog, het kan wat mistig zijn, maar al snel gaat de zon volop schijnen vandaag. Vanmiddag wel meer wolken, maar het blijft droog met zo'n 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 Love me Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het congres van de Republikeinen heeft de nummer twee achter presidentskandidaat Donald Trump zich officieel gepresenteerd, senator J.D. Vance. Als Trump wint, wordt hij de vicepresident. Amerikaanse president Biden heeft corona. Volgens het Witte Huis heeft hij milde symptomen en gaat hij in isolatie. Intussen neemt de druk op Biden verder toe om zich niet herkiesbaar te stellen. In Kenia zijn protesten in de hoofdstad Nairobi voorlopig verboden. Uit angst voor meer geweld en plunderingen. Het is al weken onrustig in Kenia vanwege grote anti-regeringsdemonstraties. Daarbij zijn tientallen mensen omgekomen. Het weer, het wordt zonnig vandaag, droog en uiteindelijk 23 tot 27 graden. E. E uh aí -huh.